Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben steeds minder vertrouwen in de politiek. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos. 60% van de ondervraagden heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de politiek. Vorig jaar was dat nog 40%. Heeft u meer of minder vertrouwen in de politiek? Op dit moment is dat minder. Partijen die bijvoorbeeld wel zeggen dat ze om het klimaat geven... maar volgens heel weinig beleid daarover uitvoeren. Of um, zeggen dat ze het onderwijs belangrijk vinden, maar volgens... Ook gewoon daar weinig mee doen. Het gekrakeel rondom de formatie, wie wil met wie of juist wie wil niet met wie, dat is een andere vraag. Het demissionaire kabinet scoort in de enquête een dikke onvoldoende, een 4,9. Na de verkiezingen een half jaar geleden was dat nog een 6. Drie grote feestorganisaties stappen naar de rechter vanwege de coronaregels, waaronder de clubs zaterdag open gaan. Apenkooi, R&T en Mojo zijn het er niet mee eens. Er mag maar driekwart van het normale aantal bezoekers naar binnen en om 12 uur moet iedereen naar huis. Vorige week stapte de horeca ook al naar de rechter vanwege de nieuwe coronaregels. Dat leverde toen niets op. Een man van 69 en een vrouw van 62 zijn opgepakt vanwege mensensmokkel. Ze zouden vrouwen en transpersonen uit Latijns-Amerika hier naartoe halen en ze als prostituees laten werken. Ook regelden ze de verblijfspapieren en lieten de prostituees op steeds wisselende plekken werken. In een straat in Amsterdam worden vanmiddag nieuwe ruiten in de ramen gezet en nieuwe dakpannen op de daken gelegd. Vannacht werd een geldautomaat opgeblazen. De schade is enorm. Dat, dat het een... Uh... Torpedoes. Ik schrok me rot. Ik, voor het eerst ben ik eigenlijk zo geschrokken in mijn leven. Nou, hier ligt de voordeur eruit. Ik weet niet, de, buurjongen, de buurjongen kwam naar die eerste knal, kwam die naar beneden. En die is eigenlijk is die weer omhoog geblazen bij de tweede knal, Dat zei die tegen mij vannacht. De verdachte wilde er trouwens vandoor op een scooter, maar die startte niet. En daarom vluchten ze te voet. Maar ze zijn nog niet gepakt.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 Uh, de bassiste Elske uh, al een tijdje last had van gezondheidsproblemen. Maar toch wist ze elke keer het vuurtje uh, te vinden om mee te doen uh, met de band. Maar helaas, het uh, mocht niet zo zijn uh, dat ze het verder voort mocht zetten. Vandaar dat er dus uh, een aantal nummers van uh, The Sign of Leo uh, hier in het programma voorbij komen. Sterker nog, ze beginnen het uh, uur.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 En de dame die destijds daar ook in mee heeft gedaan. Want dit nummer dat gaat dus ook een beetje over het klimaat. De heren en dames maken daar duidelijk een statement mee. En look at what you've done. Je moet maar eens even naar de clip kijken. En dan zie je ook ongeveer wel de strekking van het verhaal. En daar zijn wij mensen ook voor een deel verantwoordelijk voor. Tenminste, dat zegt men dan.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 om landelijke begreendheid te krijgen. Already home! Another day is ending But tomorrow is already on my troublemind If only I could stall the and Last night I was dreaming of a future And I saw us in a different light Drive. Stiekem een favoriet heb van het eerste album van La Belle Époque. Dan is het deze wel. Naartoe schert ze met The Wait. En La Belle Époque is een, ja, een studioproject van Danny van Tichelen...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 I'm work to the bone. Man, I just want some time at home. Man, I just want some time. Cause <laughs> I'm a school bed head winner always stay home from summer to winter. Boxy lady and anarchist, procrastinating perfectionist. You don't know what I really want, and I really want a party. Them blurry nights, them higher highs, but I ain't got the money. Cause I'm out on occasion, station to station, travel for that be. Home to remain safe from the danger. I don't need this shit.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 Eigenschapjes van je jezelf kan verbeteren. Mm -hmm. En uh, mij lijkt het tof om een nummer te schrijven vanuit zo'n soort zelfhelp-app, maar dan een uh, soort de evil versie daarvan. Ja. Heel kort. Ja, uh, ben jij iemand van de zelfhelp of uh, doe je daar niet zoveel aan? Nou, ik heb in corona, door de hele pandemie, mm -hmm. um, probeer toch een beetje grip te houden op het, op het leven en. Uh,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 Eh, uh, hm. jawel. Nou kijk, soms voor sommige dingen helpt het wel. Hm. En deze week met de single release is het best wel lastig om af te doen van die telefoon. <laughs> ja, maar <laughs> dan ontkom je er niet aan. Hè? Dan, wil je toch, uh, dan nee. ben je toch heel erg nieuwsgierig van hoe uh, ontvangen de mensen het en uh, ze ja, vinden ze het wel het leuk. Het en... leuk ja. ja, toch? Precies. Ja. Alleen, uh, ja, gelukkig hoef ik dan niet nog in te voeren van <laughs> nou, ik ben vandaag zo lang bezig geweest met dit en dat.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 Pursue it.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 de hele politiek, hoe makkelijk het is om cultuur of uh, popmuziek of festivals ja, ja. optredens dus om dat uit de agenda te schrappen. Dat is een, uh, dat is een eitje voor, deze, voor dit kabinet. <laughs> uh, ja. Dus um, uh, het, is, uh, het is kennelijk heel erg ingewikkeld om iets heel simpels... Uh, um,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 Jacob D. Edwards, and Sincerely Jacob. Tobacco the carpet fibers, bloodstains in the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, mind time, That's all I'm leaving you. That's all I'm leaving you. Keep the old room, the Franks, not your boasters. And the money I couldn't bring myself. Tendency, you persistently start in after you told.